8 uur en daarnet wel met het NOS-journaal. Hulporganisaties hebben honderden burgers geëvacueerd... uit Jarmouk, een voorstad van Damaskus. Het regime van de Syrische president Assad en de opstandelingen... zouden het eens zijn geworden over de evacuatie. De voorstad is in handen van opstandelingen... en wordt al een tijd belegerd door regeringstroepen. Het bericht over de evacuatie komt van het Volksfront voor de Bevrijding van Palestina, een Palestijnse groep... die aan de kant van het regime staat. Het nieuws is niet bevestigd door de Rode Halve Maan... de hulporganisatie die de evacuatie zou coördineren. In het belegerde Jarmouk was groot gebrek aan voedsel en medicijnen. Volgens een mensenrechtengroep zijn de evacuees naar ziekenhuizen gebracht. De Europese liberalen hebben de Belg Guy Verhofstadt gekozen... tot hun kandidaat voor het voorzitterschap van de Europese Commissie. Dat hij zou worden gekozen was vorige week al duidelijk. Het andere liberale zwaargewicht, de Finn Olly Rehn... die als minder eurofiel wordt beschouwd dan Verhofstadt... wordt de liberale kandidaat voor een andere hoge post in Europa. De huidige voorzitter van de Europese Commissie... is de Portugese christendemocraat Manuel Barroso. De kans is erg klein dat Verhofstadt hem opvolgt... omdat de sociaaldemocraten en de christendemocraten... grotere fracties vormen dan de liberalen. De Europese verkiezingen zijn in mei.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 Nogmaals goedenavond. We gaan een rondje langs de velden maken. Beginnen in Heerenveen. Heerenveen ado Frank Wielart. Uur onderweg 1-0 voor Heerenveen. Iedereen bij ado boos. Vrije trap voor Heerenveen. Daar begint het. Sieg neemt hem. Hij draait die bal in midden voor de goal van Coutinho. En die ziet de bal pas heel laat komen. Heeft hem, maar laat hem los. Ottegbauer loopt door en die loopt die bal zo over de doellijn. Iedereen bij ado boos, want die vinden allemaal dat Coutinho de bal vast had. We hebben dat drie keer teruggezien en vinden allemaal van niet. En dus staat Heerenveen volkomen terecht voor, dankzij die goal van Ottegbauer met 1-0 tegen. ADO. En Zwolle pek tegen Roda. Bas tegelijk. Is nog 0-0. Daar komt Zwolle met een voorzet van Thomas. Bij de tweede paal is Slijtmak. bal wordt weggekopt door Van Peppe. En zo probeert Zwolle de drukte bij Roda wel op te krijgen. Na een minuut of 18 levert dat dus nu een hoekschop op. Maar nog geen goals. En Al Almelo, Herakles tegen Nak, Er racht nog niet mee. Na nou, bijna 19 minuten nog steeds de 0-0 stand. Maar dat het anders kunnen zijn. Een goed schot van Bellasani. Niet lekker gekeerd door laat de keeper van Nak. toen een beste herkansing maar ook die rebound van Oet, die werd gepakt uiteindelijk door de keeper van en Dus uh, staat het nog op 0-0. En a Groningen is de late wedstrijd. Maar we gaan snel naar uh, Frank Vilaay. Nee, was dichtelijk. Ja, want uh, de hoekschop waar Zwolle dus mee verder mocht gaat erin. En daar uh, komt het doelpunt op naam van Ryan Thomas. Dat is zijn eerste goal voor Zwolle. Voor de jonge, zeer getalenteerde nieuw zeelander De bal komt voor, uh, voor het doel via Kliek. Wordt daar eigenlijk op het doel gekomen door Fernandes. Die bal wordt van de doellijn gehaald, denk ik. Of door Broers onbedoeld die daar in de weg staat. Of door een van de Roda-verdedigers. Dat is slecht te zien. Hoe dan ook komt die bal bij de tweede paal. plotseling voor de voeten van Ryan Thomas. En die glijdt hem binnen. En zo krijgt Zwolle waar het wel een klein beetje recht op heeft. Want Zwolle is in ieder geval de ploeg geweest in de eerste 20 minuten. Die wilde voetballen. En die ook naar voren wilde. Zo krijgt datzelfde Zwolle tegen Roda de voorsprong. Via Ryan Thomas nogmaals verkregen. Het is 1-0 na 19 minuten. met 1999. Pek Zwolle staat op voorsprong door een Nieuw-Zeelander. Bas Tegler. Ja, Ryan Thomas met 1-0. En zei ik... Uh, oh, dat faal zo meteen maar even. Karagounis gaat lopen voor Zwolle. Karagounis gaat lopen en schiet er zo. Dat zijn beste bal, zeg. Dat is een schot van 20 meter... waar Courto gestrekt vanuit de hoek moet. Zo komt er een nieuwe Zwolse hoekschop aan. Goeie actie van de Griek. Zei ik een minuut of tien geleden al niet. Let op mijn woorden. Straks is Saimak bij Zwolle beslissend. Als dat een keer gevaarlijk wordt... nou. Zowel bij de totstandkoming van de corner als de Hoekshof zelf en het doelpunt in geen velden of wegen te bekennen. Hoekshof voor uh, Zwolle via wel eerlijk. Knieg. En dan maar eens kijken of Thomas weer in de buurt kan komen. Ja, want uh, Fernandez komt wel. Dat had hij eigenlijk achterwaarts moeten doen. Dan kwam de bal bij Thomas. Nu doet hij dat niet. Roda verdedigt uit omdat de bal richting de ramp van de stadsgebied gaat. Wordt alweer opgepakt door Mark. Daar is hij dan toch. Een paasje is niet goed. Zomaar ingeleverd bij Montaigne. En die kan dan een counter voor Roda inluiden. Zo, dat is zijn beste counter. Wie is er in beweging, denkt u? Hupperts, juist aan de rechterkant met de zee van ruimte. Hupperts met de voorzet ook. En die bal wordt dan door Donald niet ingeschoten. Omdat hij tegen de tegenstander opschiet of de bal gewoon niet goed raakt. En dan probeert Paulus het nog met een indraaiende bal vanaf de linkervleugel. Maar dat is zwaar onder de maat. En zo laat Roda het, uh, ja, nou precies dat wat ze eigenlijk heel goed kunnen. Een gevaarlijke counter, totaal onbenut. Uit de haling blijkt dat Donald eigenlijk half weg leidt en daardoor de bal volkomen verkeerd raakt. Hier had Roda absoluut meer mee kunnen doen, maar dat deed het niet. 24 minuten onderweg, Ryan Thomas scoorde, deed dat voor Zwolle. Pek leidt 1-0. Aden Den Haag was boos, is de rust weer een beetje weergekeerd in de Heerenveen, Frank Dieleit? Nee, en ik ben Bang dat er een penalty gegeven gaat worden. Basissi Koglu is de man die valt en die gefeliciteerd wordt. Het is niet helemaal duidelijk aan uh, wat uh, de bewegingen die Jansen maakt. Maar wel aan die van de assistent scheidsrechter. Die gaat namelijk naar de hoek waar uh, het strafschopgebied is tegen de achterlijn aan. En dan staan ze met uh, z'n allen weer om Jansen heen. Even kijken die actie met Meijers en Basissi Koglu. Meijers geeft hem een duw en Basissi Koglu gaat liggen daar ter hoogte van de achterlijn. En dan is het een penalty. Ja, veel anders kun je daar niet over denken. Ed Jansen, net als bij de goal trouwens, overlegt even met zijn assistenten. En beslist dan tot penalty. En dan gaat natuurlijk Vin Bogasson achter de bal staan. De man die gespecialiseerd is in het raakschieten van penalties. Hij wordt vandaag 25 jaar en zou dat graag opluisteren met de, misschien wel de beslissende goal in deze wedstrijd. Na 67 minuten voetballen de aanloop van Vin Bogasson. Hij schiet hem heel rustig in, dwars door het midden. Coutinho gaat naar, het hoek, naar de hoek. Wat is er nou? Een half panengaatje. Want echt mooi is hij niet hoor. Voor wat dat betreft om hem die titel mee te geven. Maar hij is wel zacht door het midden. En 2-0 voor Jereveen. Dat is uiteindelijk het allerbelangrijkste. Twee standaard situaties. Twee keer raak voor Heerenveen tegen Ado Den Haag. 2-0. De het ontbreken nog in Almelo. Racht nog niet mee. Ja, wacht op een goal van Herakles na 26 minuten. Dik spelen in Almeloop. Bal is er een keertje ingegaan. Balbezit voor nakte hoogte van de middenlijn. En voor Van de Weg een vrije trap. Na een lichte overtreding. Wat duwen van, van Rosheuvel. Maar Oet stond zojuist spel. Schot goed van Bellasali. Die sowieso lekker speelt. Paatjes geeft. Maar Oet stond inderdaad buitenspel. En Nicky Siebert assistent stak terecht de vlag omhoog. En die debuterende scheidsrechter van de Kerkhof nam dat signaal over. Maar wachten op een goal van Iraklis omdat die ploeg het initiatief heeft. Drost nu wel even voor een Nak. in de as van het veld. Wat naar rechts gespeeld richting de Rover. En dan houdt het al heel snel weer op bij NAC Breda. Dat in de problemen zit. Omdat nu ook Rienstra weer de bal heeft hem ook een keer zien schieten aan de rechterkant. Een paasje van Bellassani. Zoals zojuist gezegd goed opdreven. En daar had eigenlijk Rienstra de bal wel achter Ter Raouwola mogen schieten. Of de bal toch in ieder geval tussen de palen mogen plaatsen. Maar hij raakt aan de rechterkant van het veld te zijn. Daar is de aanvaller van Heracles. Dat is Linsen. Maar die raakt de bal kwijt. en pakt hem op. En trapte met links naar voren toe richting Sarpong. Aan de linkerkant van het veld ter hoogte van de middenlijn. Verliest het duel van Te Wierik die dan mag gaan gooien. En dat doet in de richting van Schenkenveld Wat achteruit dan Chommer Ook hij speelt goed. Verovert de nodige balletjes. En speelt nu Matić heel makkelijk uit bij de middenstip. In de as van het veld de paas richting Bellasani. Even terug naar Linsen. Dan weer terug naar Chommer Zitten we weer in de as van het veld. En via Tewierik zal het naar Rosheuvel gaan aan de rechterkant. Zeker weten. Met of 5 over de middenlijn. Goeie paas diep gespeeld richting Chommer En dan staat daar niemand. Ja, Drost. Maar dat is een verdediger van Nak. En die trapt de bal naar voren toe. Die bal komt net zo hard weer terug richting de voorhoede van Herakles. Maar uiteindelijk wordt er via het lichaam van Davidson door Nak een ingooi veroverd. Een meter of 15 bij de eigen hoekvlag vandaan. Wacht op doelpunten dus. Dat kan niet uitblijven. 28 minuten en 15 seconden gespeeld bij Heracles Nakbreda. Peksvollen nog steeds beter Bas? Ja zeker. Ik vind dat Roda heel weinig van zich laat zien. Die wachten af en hopen op een counter. Daar hebben we er een van gezien die flitsend was. Die begon bij Hupperts maar toen maaide Donald over de bal en schoot Paulus een heel slap. Maar wat het is het Zwolle dat de lagers uitdeelt. Voorkomen terecht op een 1-0 voorsprong. staat na 28 minuten door de goal van Ryan Thomas. Zoals gezegd zijn eerste voor Peck Zwolle. Het uh, was vorig jaar een wat andere wedstrijd trouwens. Want toen stond het rond deze tijd na een half uur al 2-2. Uiteindelijk won Zwolle met 3-2. Een spektakelslag. Dat zie ik het vanavond eerlijk gezegd niet worden. Al was het maar, ik vertelde dat al eerder vanavond. Dat Roda 17 van de 33 doelpunten die dit seizoen maakte. Mist vanwege mensen die er niet bij zijn. En de Moesje, dijkhuis. Natuurlijk vooral Nehmet. Maar er zit voor Zwolle via Broersen. Die is rustig om ze heen kijkt. En wacht tot ze van Roda komen. Roda doet het sinds de komst van Thomason wat meer in zone. Zoals dat heet. Vangt om dat zeg maar, vrij te vertalen. De tegenstander niet meer op dat je overal over het hele veld maar achter je man aanloopt. Maar je hebt een soort eigen gebiedje. Als Pex de bal heeft speelt Roda een hele strakke 4-4-2. Waarbij Donald en Skurta dan de twee vooruitgeschoven mensen zijn. En als er in jouw gebiedje wat gebeurt dan zou je wat moeten doen. En voor de rest harmonicaat het elftal eigenlijk een beetje van links naar rechts en van rechts naar links. En dat bracht mij eerder deze avond. Dus tot de uitspraak dat Saimak die daar wel heel slim doorheen wandelt. Eigenlijk altijd wel de ruimte kan vinden. Maar merkwaardig genoeg toch door dus zijn ploeggenoten dan weer te weinig gevonden wordt. Nu met een lange bal maar eens hopen op Karagounis. De Griek die zeer bevalt, bedrijvig is aan de rechterkant, makkelijk passeert. Een versnelling in huis heeft. En daarmee eigenlijk vooral Van Peppe. Een hele vervelende avond bezorgd. Dit keer maakt hij een overtreding omdat hij iets te enthousiast duel in gaat. Vrij schop voor Roda en dat levert dan de uh, balbezit op aan de andere kant voor Montaigne. Die de vrije schop wel ontvangen heeft. Maar dan heeft scheidsrechter de Kuipers iets gezien. Wat ik niet heb gezien. Blijkbaar dat de paas niet op de goede plek genomen is. Dat gaat Kali dan alsnog doen. De vrije schop moet ik zeggen niet. de Paas. En zo krijgt Roda de bal alsnog. Biemans. Luiks En weer Biemans. En dan Kali ter hoogte van de middenlijn. Beweging is er bij Suchouin. Die krijgt de bal niet. Die wordt dan scoortij gespeeld. Die kaatst hem terug. Komt de bal bij Van Peppe terecht. hij opnieuw. Paulussen dan. Goede paas naar de linkerkant. Van Peppe is doorgelopen. Gaat het transfergebied binnen. Geeft een voorzet. Bal ploft eigenlijk via een van de Zwolle verdedigers niet het strafgebied in, maar net daarvan op de rand. Zo kan Zwolle uitverdedigen omdat die bal niet bij Roda terecht komt. Dan kan het nu maar vaart gaan maken, ook via Fernandes. Aan de rechterkant van het veld, Saimak en Ryan Thomas zijn mee. Daar komt de bal, Saimak laat hem lopen. Ryan Thomas gaat schieten van 20 meter. Heeft veel te veel tijd nodig. Dan komt er een sliding van Montijnen. En is Roda uit de zorgen. Waren het niet dat Sucuwin de bal nog tegen van Polen opschiet ook. Niet van Polen, van Hintem. En dan levert dat nog bijna een hernieuwde mogelijkheid op voor Pex Zwolle ook. Maar loopt dat weer goed af omdat die bal de hand van de Zwolse verdediger heeft geraakt. En Roda er een vrij schop aan overhoudt. Pex Zwolle was beter, is beter, blijft beter na een half uur. En staat terecht met 1-0 voor. Heerenveen staat met 2-0 voor en dan moet ADO wel komen. Frank. Ja, we worden dus groot op het veld. Want Ado wil met langhalen goud thuis zijn. Het levert één kopkans in ieder geval op. De eerste keer dat we Van Duinen gevaarlijk zien in deze wedstrijd. Dat heeft 72 minuten alles bij elkaar geduurd. En 2-0. Dat is de voorsprong voor Heerenveen dus nog altijd. Overigens de twintigste goal van Vint Bogasson na het gebruikelijke doelpunt. Een liedje uh, gevolgd door een hartstochtelijk lang zal hij leven vanaf de tribunes. Hij is tenslotte vandaag 25 jaar geworden. En de uittrap van Noordveld nu naar die kans van Van Duinen zo even opgevangen in de defensie bij Ado. Maar dat duurt niet zo gek lang. En op het moment dat ik dat heb uitgesproken heeft Schet dan stiekem toch de bal. En die legt hem dan terug via Malone En Zuiverloon naar Holla. Die gooit hem dan achter de verdediging van Heerenveen. The cat sat on daar moet dan Kramer achter de bal aan. Dat doet hij ook wel. Maar hij is niet eerder dan zijn tegenstander. Dat is Koem. En zo probeert Herenveen weer van de goal af te komen. Via Dijks. Maar die heeft twee Hagenese in zijn nek. En daar verliest hij het van. Dus komt die bal uiteindelijk voor. En wordt hij weggekopt door Otikba. Maar dan ook nog voor de goal van Nordveld langs. Die gaat helemaal naar de zijlijn. Die bal inhalen. En glijdt dan weg op het moment dat hij uh, die bal weg wil schieten. Het inzetten van Alberg. Het inzetten van Van Duinen. Maar dan is Noordveld alweer terug. De inzet van Alberg. Die is niet goed omdat hij wegglijdt op het moment. Die wil schieten. Ik heb het woord wegleiden hier al diverse keren gebruikt. De afgelopen ruim 70 minuten. En Nordveld ja, is daardoor uiteindelijk op tijd terug als Van Duinen die bal op de 16 meter nog een keer oppikt. Maar geen ruimte krijgt om te schieten en uiteindelijk de billen van Oetiekba raakt. Dat is nou net hetgene waar hij niet op stond te mikken. Uiteindelijk is dat dan toch het resultaat. Na 74 minuten zijn we weer terug bij af. Namelijk de doeltrap van Nordveld. En de 2-0 voorsprong voor Heerenveen tegen ADO Den Haag. Dat met de moed en probeert de aansluitingstreffer te maken. Hoe leuk is het in Almelo, Rachman? Uh, niet fantastisch leuk. En zeker niet uh, voor de supporters van uh, NAC. Want na 33 minuten staat het weliswaar 0-0. Was het uh, 2-0 geweest. Bijvoorbeeld door goals van, uh, van Rienstra en uh, van Oet ofzo. Dan had uh, NAC heel weinig kunnen zeggen. Er zit geen enkele lijn in het uh, spel van de ploeg uit uh, Brabant. Die nu wel een vrije trap uh, krijgt. Wat op de linkerkant van het uh, veld. En is dat dan de nieuwe man Matits die daar op de grond ligt? Nee. Het is uh, Hadouwier die op de linkervleugel is terechtgekomen. Een paar meter uit de punt van het uh, strafschopgebied. Aangetikt. Chommer gaat even kijken. Gentleman als hij is. En trekt Hadouw hier weer overeind. En Dit zijn momenten die voor NAC Breda misschien wel goud waard kunnen zijn. Want Buis heeft toch een goede trap in de benen tegenwoordig in de defensie van Nak. Waar Kwakman tegenwoordig niet meer staat. Staat op het lijstje geblesseerde spelers. Maar leuk dat de, de trainer van Nak voor de wedstrijd zei. Nou ja, je moet er wat bij zetten. Maar hij ligt gewoon momenteel niet zo goed. Dat was nog eens openhartig. Wacht op deze trap van de Buis. Ja, dat zijn assistent waar je wat aan hebt. Meneer Poesic, dank voor deze informatie zou ik willen zeggen. Daar zal Koudel je blij mee zijn. Hij is de plek kwijt en is boos. Nou, Buis kan eindelijk gaan trappen naar dit intermezzo. En trapt hem zo recht in de handen van Pasveer. Die de bal dan meegeeft aan de linkerkant van het veld. Waar Linsen staat te wachten. De man van de zes goals. En dan uh, wordt er wel gelopen door Rienstra, maar is de paas van Linsen niet goed. En kan Nak via de verdedigende middenvelder punt naar achteren. Bij de ploeg uit Breda, Gillissen... Uh, de bal overnemen. Dros een meter of tien buiten het eigen strafzopgebied voor Nak. Zo op het hoofd getrapt van de genoemde Rienstra. Dan toch Sarpong in de middencirkel die in de as van het veld werd ontsnappen. Hadouwier van Vleugel gewisseld. Aan de linkerkant terechtgekomen nu en er naar binnen toe. Kijkt eens of er vrije mensen zijn, maar die zijn er eigenlijk niet. En Rosheuvel jaagt zo fel op de benen en op de bal van Hadouwier... dat hij inmiddels bij de middenlijn is terechtgekomen. En de bal nu zelfs op de helft van Nak. Maar een ingooi gaat komen wel van nak omdat Rosheuvel de bal als laatste aantikte. Het gebeurt allemaal 10 minuten voor de pauze. Het is een klein beetje meer in evenwicht dan een minuut of tien geleden. Maar nog wel 0-0 hier. Live sport bij NOS langs de lijn op Radio 1. I could spend a million years Waiting on the day Someone will Stepping and take the For the choices that I made and paid a bill 8 minuten voor de pauze. De eerste hoekschop van de wedstrijd die is voor Nakbreida. En Ik had eerder gezegd dat Buys een goede trap in de benen had. Hij kan ook een goal maken, want hij is er tussen heel veel mensen in... voor de goal van Remco Pasveer, de keeper die de bal erin weet te krijgen. De hoekschop komt richting het 5 meter gebied. Pasveer zit mis. En dan komt die bal voor de voeten van... Uh... Ik denk dat dat buis is en dan is het raak en dan is er een fout van de keeper van Herakles die eraan te pas moet komen om de eerste goal van de avond te forceren. Hij staat er beteuterd bij pasveer via de binnenkant van de paal, want die paal was ook nog nodig om de bal erin te krijgen. Is het raak voor nak? We zitten een minuut of zeven voor de rust en tegen het beeld van de wedstrijd in staat de ploeg uit Breda hier aan de leiding in Almelo. De ploeg uit Zwolle staat ook voor, Bas Tegeler. Zo is dat, acht minuten nog te gaan in de eerste helft. Het is 1-0 door Ryan Thomas die na... 19 minuten een hoekschop die via een kopbal van Fernandez uit de doelmond werd weggehaald bij de tweede paal. Ryan Thomas kon worden binnengegrepen op een 1-0 voorsprong. En die ene voorsprong is terecht. Ik heb dat een aantal keren al gezegd omdat het wel de ploeg is die wil voetballen ook voetbalt. Roda heeft werkelijk nog niets laten zien. Anderhalve mislukte counter, daarmee is de koek wel op. Nu leidt Klieg balverlies, een beetje onhandig trouwens. En kan Roda overnemen via Donald. Die duikt eigenlijk net het gebied in waar het heel druk is. Kies dan toch voor de zijkant. Montaigne en Huberts schieten hem te hulp. Huberts moet zijn man voorbij en moet dan een voorzet geven. Klieg is de man die hij voorbij moet en die verdedigt. En dat doet hij nou behoren. Dan komt er toch een hoekschop voor... Roda JC omdat die bal via de middenvelden van Peck over de achterlijn is gegaan. Op de achtergrond hoort u nog wat mensen boos roepen die het daar blijkbaar niet mee eens zijn. Dat zijn de mensen aan de andere kant van het stadion die daar met hun neus bovenop stonden en dat goed gezien moeten hebben. Maar de arbitrage heeft anders beslist en dat betekent dat Kali vanaf de rechterkant een indraaiende in bal gaat geven met zijn linkerbeen. En dat de luchtmacht van Roda, dat is geen misselijke luchtmacht overigens, met uh, Luix, Biemans, Scoortai, Donald zich meldt in het strafschopgebied. En dan komt de bal op de tweede paal bij Luiks. Die kan niet koppen. Wel schieten. Brengt de bal eigenlijk bij de tweede paal weer terug. Wordt hij weggekopt door Zwolle. Wordt er geschoten door Paulusen. ja is dat eigenlijk een schot. Het is een soort halve lopje. Hij krijgt de bal denk ik een centimeter of 20, 30 achter zich. En probeert dan maar met een soort wippertje de bal in de richting van dat doel te krijgen van Pex Wolle. Maar daar is eigenlijk totaal geen gevaar ontstaan. Omdat de bal en te weinig vaart en te weinig richting mee heeft gekregen. En zo loopt dat voor Pex Wolle met een sisseraf af. Als Roda al een keer dreigend is, dan is het uit hoe schoppen. Of uit counters die dus allemaal mislukken voor het overgis Zwolle beter... staat het na 39 minuten terecht op 1-0. Tijd die ADO nog even te kort, hè Frank Wieluit. Nou, ze krijgen wel de gelegenheid in ieder geval van Herenveen dat achteruit loopt naar die 2-0 voorsprong tegen ADO. En dus uh, wel wat kansen. Zojuist een hachelijke situatie voor de goal van Noordveld. Daar was Alberg onder andere bij betrokken. Die dacht heel even de kans te krijgen om die bal van 5 meter binnen te schieten. Daar zat Noordveld nog net tussen. Daar zat ook nog een verdedigend been bij Heerenveen tussen. En Alberg lag op de grond. En die wilde die bal graag trappen. Maar die kwam net 2 centimeter tekort richting de bal. Dus maaide langs de bal heen. Intussen wat blessurebehandelingen bij Heerenveen. Na een aanval gepoogd door Kramer. Die kwam twee spelers tegen. Die gingen daarna allebei... ...naar de vlakte en uh, zijn nu behandeld en gaan we wisselen. Voor Leurling gaan de mensen in Heerenveen gewoon staan. Omdat hij weer uh, terug was hier en meteen in de basis mocht beginnen in het elftal van Van Basten. Hij heeft zijn werk gedaan na dik 70 minuten in deze wedstrijd. Van La Parra komt voor hem in de ploeg de vrije trappen uh, intussen genomen. En Ado gaat gewoon door... Zou ik verslik me bijna, zeg. Nordveld trapt de bal uit, maar Ado geeft de bal niet terug. En dat vinden ze bij Heerenveen niet leuk. Maar dat maakt verder niet uit. Je moet uiteindelijk toch gewoon verder van de berg. Raakt die bal verkeerd en levert hem dus in bij Van Duinen. Die komt mee verdedigen. Van Haren, de hoogte van de middenlijn, draait dan weg. Even een keer hoesten, omdat ik me net bijna verslikt. Anders, anders kunnen we niet verder. En dus de bal uh, uiteindelijk weer weggewerkt achterin bij Heerenveen. Dan komt Malone zomaar doorlopen. En op het moment dat hij wil schieten, dan wipt die bal net omhoog. krijgt hij zijn voeten onder en schiet hij hem dus heel hoog over de goal van Noordveld heen. En zijn we uh, nog, nou ik denk een dik kwartier in deze wedstrijd hebben we nog te gaan. En Heerenveen maakt het vooral zichzelf moeilijk, omdat dat ADO de gelegenheid geeft om aan te vallen. Op zoek is, dat, en dat is dan weer op zoek naar de aansluitingstreffer tegen Heerenveen. Het is 2-0. Nak met 1-0 voor in Almelo. Mag je toch verrassend noemen daarachter. Ja, zeker omdat er niet veel te genieten valt aan de kant van de Bredaanaars. Het is zeer matig voetbal. Wel een hele felle tackle nu trouwens gezien van Hadouwier. En trecht dat de scheidsrechter Martin van de Kerkhoff geel geeft aan Hadouwier. Davidson is de hoogte van de middenlijn het slachtoffer. De Australische linksback misschien wel tegenstander straks van het Nederland zelf al op het wereldkampioenschap. Nou ja, hij houdt geen schade over aan de charge van Hadouwier. Totaal onnodig op die positie en trecht een gele kaart dus. Bella Sani... Vanuit de is toch een klein beetje geschrokken lijkt van de achterstand. Want wat op twee gedachten lijkt te Hinken. Een minuutje of drie voor de pauze. Nak staat meteen al voor. En ja, wat moet je dan? Te veel risico nemen zou wel eens fout kunnen gaan. Daar is Te Wierik dan. Meter of tien over de... Middenlijn, rechterkant van het veld naar Rosheuvel gespeeld. Bal schiet terug. Ja, ze staan elkaar aan te kijken. Davidson en Tewierik. En dan heeft Nak de bal te pakken. Erg snel gaat het niet met Seuntjes en Gillissen. De tackle op het middenveld. Toch de overname van Rosheuvel. Rechterkant van het veldpunt op gebied Geschoten, maar met links door Rosheuvel met te weinig kracht gevuurd. Op het doel van Ten Rauwelaar. die de bal hij moet wel duiken. Dan kan oppakken voor Nak Breda. Dik twee minuten nog voor de ploeg uit Breda om met deze 1 0 voorsprong de kleedkamer zo meteen in te gaan. Verre trap van Terauwelaar wordt opgepakt door Schenkenveld. Overgenomen ter de van de middenlijn weer bij Nak. Gebeurt door Oesan Matic, de nieuwe Serviër Dus traint al een aantal weken mee. Zijn broer een grote speler geworden via Benfica naar Chelsea. Maar deze Matic kan me nog niet heel erg bekoren vandaag. Nu stelt balbezit voor uh, Poepom. Maar de aanname van Hadouïr daarvoor, dat uh, gebeurde in buitenspelpositie. De trap is snel genomen met uh, Rienstra in de as van het veld. De bedoeling is Chommer, Die loopt ook wel, maar uh, daar is ook uh, Drost. Enrico Drost uh, trapt de bal uh, wat paniek de zijlijn over. Davidson gaat gooien. Halverwege de helft van de ploeg uit Breda. Maar de ingooi is niet goed. En dus mag Nak gaan laten zien dat het dat beter kan. En de bal gaat komen zo meteen vanuit de handen van de, de rover, denk ik. De rover inderdaad, die twee, drie metertjes pikt. Dan vijf meter voor de middenlijn uitkomt. Poeponde vindt. Die wordt met de handen verdedigd door Veldmaten. En dan krijgt NAC ook nog eens een keer een vrije trap te nemen. Inmiddels een dikke minuut voor de pauze. Er is niet heel veel oponthoud geweest. Dus er zal maximaal denk ik, een minuutje extra tijd gaan bijkomen. Als Hadouwier zich heeft gemeld voor de vrije trap. En het publiek van NAC laat zich horen hier in het Polmanstadion. Luidruchtig voor de wedstrijd. Inmiddels ook luidruchtig in de wedstrijd. Omdat NAC dus op voorsprong staat. En begin beginnen wat mensen van... ...van Heracles te fluiten, omdat Nak na die goal het initiatief een beetje in de wedstrijd genomen heeft. Daar is de trap van ten Hij Had de bal teruggespeeld gekregen. Aanname is niet goed van Poepon, toch houdt Nak de bal met Hadouwier. 5-6 meter over de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Sarpong duikt opeens op daar in die zone op rechts. Maar wordt ook weer verdedigd. En dat gaat ten koste van een ingooi dat wel. Die mag nak gaan nemen. Een meter of tien uit de hoekvlag vandaan. Zelfs een meter of vijftien wel. Nak staat op voorsprong naar die goal van Buys. Zojuist Dat die corner. Half minuutje nog plus wat extra tijd hier in het Polmanstadion van Iraklis. En voor Peck geldt gewoon de 1-0 voorsprong meenemen naar de rustpas? Uh, ja, daar kan ik me wel iets mee voorstellen. Dat is het ook nu met nog een minuutje in de eerste helft. Dus zoveel keuze heb je ook niet. Maar het is uh, wel zo denk ik dat Roda in de afgelopen paar minuten... nou ja, in ieder geval één hele grote kans heeft gehad. Weer uit een counter die door Donald nu aan de bal net is naastgeschoten. En daar is Zwolle een beetje van geschrokken heb ik de indruk. Nu komt uh, Roda weer Hupperts vanaf de zijkant. Bal voor het doel wordt door Zwolle onschadelijk gemaakt. Omdat Van Hintem daar uitstekend is meegelopen. En de bal wegtrapt voordat de bal überhaupt in de doelmond kan komen. Daar zou die. Door Donald zo zijn binnengelopen. En dan houdt Roda er opnieuw een hoekschop aan over. En dan blijkt dat je nu met nog maar een half minuut op de klok en een hoekschop voor je tegenstander. Toch helemaal tot de conclusie komt dat je graag de 1-0 voorsprong mee de kleedkamer inneemt. Want zoals gezegd, Peck heeft denk ik 25-30 minuten goed gevoetbald. Dat is wel wat minder geworden eigenlijk in de laatste 15 minuten van deze eerste helft. Hoekschop voor Rodi SC. Bal bijna op het hoofd van Luijks. Wordt weggekoppeld de eerste paal. Moet Roda zorgen dat die bal opnieuw wordt ingebracht vanaf de rechterkant van het veld. Waar Montijnen wordt ingeschakeld om een voorzet te geven. Die bal smoort in de drukte. Wordt dan door Klieg weggetrapt met een uh, hoge boog. Opgevangen door ja, de rode AC via Kali. En op de achtergrond hoort u nu niet alleen wie de wedstrijd sponsor is. Mocht u geïnteresseerd zijn. Maar ook dat er een extra minuutje bij komt in deze eerste helft. Kali paast. De bal wordt weggetrapt door de verdedigers van Pek Zwolle, waarbij ik nog even kijk hoe het gaat met Michael van der Werf. Die leek me zo even met een blessure aan de knie er slecht aan toe. Verstapte zich volgens mij, is even behandeld buiten het veld. Lachman is gaan warmlopen. Die na zijn hamstringblessure weer terug is op de bank bij Pek Zwolle. Uh, maar het lijkt voorlopig toch niet nodig, want Van der Werf staat er. En zal in ieder geval de pijn voorbij om te kijken of er in de rust misschien nog weer wat uh, kan worden hersteld, de problemen. Inmiddels is de bal over de achterlijn gegaan en gaat er een doeltrap komen voor Diederik Boer, de... Inmiddels 33-jarige keeper van Pek Zwolle. En uh, dat betekent dat Pek Wolle de bal heeft in de slotfase. Met een trap nu die in de buurt van Ryan Thomas komt. Maar in de buurt van is dus niet goed genoeg. De bal wordt overgenomen door Roda. Hupperts gaat maar weer eens een stuk lopen. Kan de bal meegeven aan Montijn aan de rechterkant van het veld. Dan zal er een voorzet moeten komen. De, die voorzet ja, komt er ook wel. Maar die zal dan toch voor, door Hupperts moeten worden verzorgd. Hupperts uh, geeft de bal voor het doel. Dan wordt hij weggekopt zonder al te veel problemen door Van Polen. En dan zegt Kuipers het is rust. Zwolle Roda 1-0. En het is ook rust bij Herakles tegen Nakken. daar is het 0 1 cards and weighing dice when I needed love I never paid the ask made the blindfold on, you made me see, This girl, I dreamed and I dreamt and I woke up in your dream. baby, your recycling got me caught up in your song, oh. I need your sweet, sweet stuff for you Daal Bob op, het Blind Lens Bluff. Er zijn heel wat blessures geweest bij Heerenveen en Ado. Flink veel blessuretijd dus ook, Frank Willard. Drie minuten extra, daarvan hebben we een minuutje nu ongeveer gehad. Vrije trap, Ado, genomen door Holla, neergelegd bij de tweede paal. Daar is Beugelsdijk, die al een minuutje of twintig fungeert als vierde aanvaller bij Ado. Achterin spelen ze 1 op één, dat kan ook rustig, want bij de Veen denkt niemand meer aan aanvallen. Alleen maar aan het verdedigen van de 2-0 voorsprong die er nu staat. En Veen met deze 2-0 voorsprong voorlopig nog even in de Eredivisie best of the rest. Achter de kopgroep zeg maar, die strijden met z'n allen om de landstitel. Zou Heerenveen voorlopig nog met deze drie punten prima zaken doen. Om de rest van de eredivisie achter zich te houden. En ik denk dat ook in Nijmegen en in Waalwijk voorzichtige glimlacht wordt bij deze stand. Want ADO is daar ook met name concurrentie. Daar komt misschien nog de goal van La Parra als hij ineens door is. Uitstekende redding wilde ik zeggen van Coutinho. Maar die bal valt toch binnen bij de tweede paal. Als die onder de doelman van ADO doorgaat. En dan hebben we in ieder geval nog een slotakkoord. En doet Herenveen dan uiteindelijk toch nog een beetje wat je hiervan ze mag verwachten. Namelijk een flink aantal goals maken. Drie in getal in deze wedstrijd. Normaal gesproken in Herenveen staan er vijf uiteindelijk op het scorebord. Maar Ado werkt vandaag niet mee. Dus scoren ze ook niet. En dan blijven we steken in dit duel op drie. Van La Parra, ingevallen zojuist. Eh, die luistert dat moment op met deze goal. En zo is de overwinning voor Heerenveen, zo die niet al zeker was. Dat was hij namelijk al wel een tijdje, voor mijn gevoel. Al wilden ze daar bij Ado nog niet in mee. Nu is hij absoluut 100% zeker met die goal in de extra tijd. Mag Ado nog een keertje aftrappen. En kan Jansen deze paar minuten, of deze minuut die er nu nog staat, rustig laten uitspelen. Maar hij kan ook afsluiten, Want heel veel zin heeft het uiteindelijk allemaal niet meer om nu nog door te laten gaan. Heerenveen mag nog een keer gooien. Als zelfs bij die aftrap het verder niet meer werkte. Dan denkt hier eigenlijk Ed het Jansen hetzelfde als wat ik denk. Zullen we er maar mee stoppen? Ja is dan het antwoord. En zo heeft Heerenveen een lastige week met daarbij het afscheid van Van Basten aanstaande uh, weten te doorstaan. Leurling erbij gekregen en het uh, debuut van Leurling... de rentree van Leurling in Heerenveen kunnen opluisteren... met een 3-0-overwinning ten koste van Ado Den Haag. En over een paar minuten, een minuut of tien... begint de topper van de avond, de nummer 7 tegen nummer 8. Ja, twee clubs uit het linkerrijtje Groningen zelfs... met een wedstrijd minder, toch een puntje, meer dan AZ. Uh, en AZ thuis, en dat is altijd moeilijk... Uh, in Alkmaar winnen en die uitkant. Zeker. Vijf graden, Ronald. Bewolkt. Windkracht vier. En dat laatste is altijd belangrijk hier. Veel te in... warm voor deze tijd van het jaar, hè? Absoluut, maar ik vind het niet erg als je het niet erg vindt. Uh, die windkracht, dat is altijd belangrijk hier. Want die wind staat altijd uh, flink in dit stadion te blazen. En daar zullen de spelers ook last van krijgen. AZ tegen FC Groningen. Je zei het al. één puntje verschil. Uh, Groningen nog een wedstrijd te goed tegen FC Twente. Die sneeuwwedstrijd die over twee weken, anderhalve week, wordt uh, ingehaald. Vorige week 1-1 tegen RKC. Dat viel een beetje tegen. En uh, AZ verloor vorige week met 1-0 van PSV. En wil dat uh, toch wel een beetje goed gaan maken. Uh, weinig uh, verrassende dingen in de opstelling bij AZ. Etjen Rijnen weer als uh, rechtsback fungerend. En voor de rest, uh, ja, de bekende mensen. Topscorer Aaron Johansson in de spits. En bij FC Groningen eigenlijk ook weinig problemen. Alleen Hatenboer is geschorst na zijn rode kaart van vorige week. En uh, ja verder de bekende namen met Michael de Leeuw natuurlijk uh, in de basis. Want dat is een, uh, een goede voetballer die mooie doelpunten maakt. En ex-AZ'er Giuliano Wijnaldem dus tegen zijn oude club. AZ is thuis ijzersterk. Hij heeft 20 punten uit 10 wedstrijden van de 27 punten totaal. Dus 20 punten thuis gehaald. En ook als je kijkt naar het aantal onderlinge, de onderlinge resultaten. 12 keer gewonnen tegen 4 keer FC Groningen in Alkmaar. Simon Paulsen is nog niet wedstrijdfit. Staat nog niet op het wedstrijdvoormenier. Daar moeten we nog even op wachten. Maar voor de rest dus een redelijk complete ploeg. Straks over een paar minuten onder leiding van Kevin Blom in het volle Avalstadion. in Alkmaar. AZ tegen FC Groningen. Het Nederlands Davis Cup team staat met 2-1 achter tegen Tsjechië. Vanmiddag verloren Robin Hazen en Jean-Julien Royer in Ostrava... in 4 sets van het duo Thomas Berdig en Radek Stepanek. Oranje had genoeg kansen, maar blijft met lege handen achter. Na afloop drukt Robin Hazen zijn gevoel voor teleurstelling nog zacht uit. Ja, het is vervelend. Uh, we, draaiden, we hebben eerst set al kansen. Uh, uh, twee set winnen we dan... Uh, in de derde set zijn we gewoon eigenlijk de betere. En, uh, en hoe we die, hoe die set verliezen, ja, dat is me eigenlijk ook nog een raadsel. Ik weet dat ik bij 5-3 uh, speelde echt een geweldige game. Eigenlijk. We hadden al een break en die break kunnen we weer maken. Ik mis een 1-volley uh, ja, die ik eigenlijk op dat moment nog helemaal niet had gemist. En dat is wel zuur. Uh, is dat ook jouw gevoel, Jean-Jean? Heel veel setpoints gehad, gemiste kansen, maar wel dat hoge niveau... Ja, het was een uh, heel hoog niveau. Ik dacht dat wij het betere team waren. Uh, we hadden veel kansen ook om. Ja, we, we hebben gewoon de belangrijke punten niet uh, gewonnen. En, uh, de eerste set al uh, 4-5, ze weer de 0-40. We hadden een heleboel breakpoint uh, kansen. En, uh, ja, we hebben, we hebben al goed gespeeld, hoog uh, niveau volgehouden, maar toch uh, de belangrijke punten uh, ja, niet uh, kunnen pakken. En dan gaan we terug naar het veldrijden waar Marianne Vos vandaag wereldkampioen werd. Jan-Kees van der Kun maakte de volgende reportage daar in Hoge Rijden: Wereldkampioenen 2006, 2009, 2010, 2011, 2012 en 13. Alles kunnen we op Marianne Vos. We hebben zoveel kampioenschappen al kunnen rijden. Op alle plekken in de wereld. En nu sta je bijna in je eigen achtertuin. En dat geeft wel. Uh, ja, maar... Less than two minutes to the start. Drie minuut het depart. Natuurlijk, iedereen uh, spreekt me de laatste week aan. Uh, en uh, je wordt kampioen in rijden, overrijden. Ja, uh, zo gemakkelijk gaat het niet en zo vanzelfsprekend is het niet. Maar ja, ik kan iedereen beloven dat ik in ieder geval uitzien heb. We wachten op het groene licht. We are waiting for the green light. Het plan is uh, verder, zoals het altijd is. Uh, ja, je moet je aanpassen aan, uh, aan, aan, aan de weerssituatie. Maar verder ook aan uh, de obstakels die er op het parcours zijn. Het is niet zo dat het echt een heel erg tactisch plan is. Maar ze heeft vorige week uh, laten zien dat ze in uitstekende vorm verkeert. En uh, ze zal uh, zeker hier vandaag ook niet wachten op, uh, op Catherine komt. En ze zal er zeker in de eerste ronde meteen in vliegen en proberen het verschil te maken. En Rafding! Het klinkt heel saai, maar Marianne Vos lijkt op weg naar de zesde wereldtitel op rij. Ze rijdt gewoon simpelweg, rijdt ze weg bij alle concurrenten. Ja. Gaat die? Ja, het ziet er nou goed uit dat je, de... ja, hoeft hij veel beter natuurlijk. Maar ja, goed. Uh... Maar even rustig blijven. Ja, want vader van Marianne Vos, uh, ze ligt vooraan hè? Ja, ze, ze, ze heeft al flink gats geslagen. Ze zit alleen vooraan. Dus, uh, ja, het, ziet er, het ziet er heel goed uit. Dat is belangrijk om te horen, het ziet er goed uit. Dus dit mag ze niet meer weggeven. Nou ja, ze zal het niet zomaar weggeven. Maar ja, uh, ja een walpartij of, of materiaalpek of weet ik het, uh, is soms zo veranderd. Kijk, je hebt niet alles in de hand natuurlijk. Maar dit ziet er goed uit. Ze Blijf blijft nog wel even zenuwachtig. Nou ja, het blijft nog wel even. Het blijft nog wel even spannend. Uh, ja. ziet er goed uit. Op uw jas staat de supporter van Marianne Vos. Ja, dat zijn wij. Al, al, heel, al heel lang. Het ziet er vandaag weer heel goed uit voor haar hè? Ja, ze zit gewoon in supervorm. En, uh, dus Ze heeft deze kampioenschap gewoon aan toegewerkt. Een half minuut geleden kwam Vos voorbij. Ja, Nog altijd niemand te zien. Uh, ja, dus dit, uh, ja is gewoon super dus, uh, Ja, de keken zijn komen. dus. Uh, ja, ze zat er gewoon een uh, stukje boven dat uh, bus. Uh. Het ziet er naar uit dat de supportersclub van Marianne Vos weer een feestje kan vieren. Ja, uiteraard. Wij gaan uh, vanavond een heerlijk feestje vieren. In de tent en dan gaan we lekker thuis vieren of in, uh, in Putten. Maar liggen in de Putten, zijn we huisgevest dus, uh, met uh, heel veel mensen. Dus uh, dan ik uh... Of bent u eigenlijk al begonnen met het feest? Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. dan mag u het de Veldruisje voor een feest hier wordt ze gewoon weer wereldkampioen. En het is toch ongelooflijk, hè? Iedere keer weer opnieuw. Marianne Vos die ontlading aan de streep... alsof ze voor de eerste keer een overwinning pak. Ze blijft gretig. Dat is haar kracht hier op dit uh, toernooi. Dat is de kracht in de carrière. Daardoor is ze ook verreweg de sterkste... van alle vrouwen in het veld en op de weg. Marianne Vos staat op eenzame hoogte. Het is een supervrouw. Gefeliciteerd, uh, Henk ja, Vos, dankjewel. vader van Marianne. Ja, het is, uh... hij is weer binnen... Hij is weer binnen, want het zat er zoveel. Ja, de, ja de, ik weet het al niet meer. De, de zesde achter de zevende cross-titel, meen ik. Ja, ik ben niet zo van de statistieken, maar ja, dit was uh, weer heel overweldigend. Uh. Het valt me op, ik sprak u een kwartiertje geleden tijdens de koers. Ja. Toen uh, lag ze er eigenlijk ook al uitstekend voor. Toen kwam u nog wel uit de woorden, maar op dit moment heeft u er moeite mee om... Ja, nee, ik... Uh, ja, wat moet je hier nou op zeggen eigenlijk? Uh, ik ben super trots en... en ja, ik, ik weet het eigenlijk niet meer. <laughs> wat was dit vandaag voor een uh, bizar stukje machtsvertuin. Goh, uh...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 ja, je wilt het gewoon weer. En uh, het is ook elk jaar weer opnieuw. En elk jaar weer opnieuw moet het gewoon weer gebeuren. En dan tellen al die andere titels tellen niet meer. Uh, want dan, uh, ja, dan kun je mooi achter je naam hebben staan. Maar dan starten iedereen weer gelijk. Dus het het wendt niet, nee. Nee, want dan, dan kom je op het podium. En dan, uh, dan sta je daar en dan, dan zie ik zelfs iemand die zelfs dat nog onwennig vindt. Die dat zelfs heel spannend vindt om op het podium te staan. Goh, nou ja, als Wilhelms voor jou speciaal wordt gespeeld en uh, met, met heel veel Nederlanders uh, voor je die, uh, die meezingen, die uh, oranje dragen, die met uh, vlaggen staan te, te zwaaien, ja, dan uh, raakt uh, ook mij dat wel, ja. Tot slot, ik vind het knap dat je me nog kan verstaan, want uh, jij moet wel heel veel lawaai hebben gehoord tijdens de race. <laughs> ja, ja de, de piep is inmiddels wel net verdwenen. Ja, ja, het was echt geweldig. Heel mooi om zoveel uh, aanmoedigingen te krijgen. Marianne Vos opnieuw wereldkampioen veldrijden. In deze reportage van Jan-Kees van der Kunnen. We gaan naar AZ Groningen begonnen. Andy. Een minuutje bezig. 0-0 de stand. Bal bezit voor AZ. En bijna Steven Berghuis, die weer een basisplaats heeft. In plaats van Gudmundsson. Uh, uh, gaat de bal over de zijlijn. Maar wel het laatste geraakt door een Groningen-speler. Nu zijn er twee ballen in het veld. En dat is uh, nog altijd niet toegestaan in het uh, hedendaagse voetbal. Het zou het wel uh, gezellig maken. Maar we doen het maar niet, zegt Kevin Blom. En dus uh, inworp van Rijne. Rijne naar Goudelje. Terug naar Rijne. Halverwege de helft van FC Groningen. Groningen helemaal speelt in het groen. En hij zit natuurlijk in het rood met wit als Rijne een beetje opgejaagd wordt. Door Kostic. En uh, de bal uh, ook kwijtraakt. Want hij loopt de bal zelf over de zijlijn. En dan mag... Uh, uh, uh, uh, FC Groningen gaan gooien. Doe dat vanaf de linkerkant. Groningen spelend met uh, De Leeuw in de spits. Die uh, wordt nu uh, aangegooid. Maar kan uh, de bal niet onder controle krijgen. Niet koppen. En dus gaat uh, AZ meteen weer in de aanval. Met Johansson. De spits van uh, AZ. En topscorer ook met 12 doelpunten. Maar ook hij krijgt de bal niet onder controle. En dan is de terugspeelbal op Marco Bizott daar, Die een verre trap geeft. En denkt weet je wat. Maar andere, uh, de andere keeper aan de andere kant. Die doe, uh, doe ik eens even een plezier door bal naar hem toe te spelen. Ook helemaal in het geel. Uh, Esteban, die de bal heeft uh, meegegeven aan Gouwenleeuw. Gouwenleeuw, bal uh, in de diepte richting Johansson. Johansson met het hoofd uh, doet dat uh, goed, wilde ik zeggen. Maar krijgt een tik van uh, Kappelhof en een vrije trap. Omdat uh, Johansson pijn heeft aan het hoofd, kreeg een uh, elleboogje in de nek van uh, Kappelhof. En een vrije trap. En zo'n vrije trap met die wind hier in dit stadion kan altijd rare uh, capriolen maken, de bal. Als, uh, wie staat daarvoor klaar? Nou, dat is er maar eentje. Dus het wordt niet zo moeilijk om te weten wie hem gaat nemen. Steven Berghuis namelijk. Hij zal hem niet op het doel schieten. Want daar is het, uh, de afstand te groot voor een metertje of uh, 35. Is het uh, van het doel van keeper Biesel. Met links, vanaf de rechterkant gaat hij hem nemen. Daar komt die bal richting het strafschopgebied. Gaat gekopt worden door Wouters. Wuitens bijna bij iemand binnen. Ja hoor, doelpunt. Het eerste doelpunt is al daar. En het is Goudelje die scoort. De bal wordt goed zeg maar, klaargelegd door Buitens. En dan keihard ingeschoten met de rechter. Onhoudbaar voor keeper Bizot van FC Groningen. En na precies drie minuten leidt Advocaat met AZ met 1-0 tegen FC Groningen. En dan Pex Wolle tegen Roda. Je hebt nu een helft gezien, Bas Tegeler. Denk je dat je volgend jaar wel wakker ligt als je deze wedstrijd mag doen? <tie> Nee, dat ging me over alle affiches van vanavond. Hè. Ho, ho, hou met een goede. Nee, zeker niet. Want de eerste helft was uh, niet geweldig. Zwolle heeft, dat staat overigens met 1-0 voor tegen Roda terecht. Want de eerste 20, 25 minuten heeft Zwolle wel redelijk gevoetbald. Het is beter geweest. Daarna zakt het, vond ik wel, van beide kanten wat weg. Roda beperkt zich tot counters. heeft... In de eerste helft anderhalve kans gehad. Waarbij de beste eigenlijk voor Mitchell Donald was. Die vanaf de rand van het strafgebied een half naast schoot. Zol heeft gewisseld. Daar zei ik al vlak voor. Is Michael van der Werf geblesseerd. Was het zijn knie of was het een spier? Dat was niet helemaal goed te zien. Maar blijkbaar is het uh, met hem niet goed. En hij is vervangen door Lachman. Terwijl er nu een toevallige kans aan komt. Een hele beste kans ook zegt voor Van Hintum. Die plotseling als er een bal achter de verdediging van Roda wegschiet. Waar eigenlijk niemand op rekende. Behalve Van Hintum zelf. En uh, die staat daar plotseling oog in oog met Kurto en speelt de bal. Nou ja, wel in de richting van het doel, maar schiet hem uiteindelijk in het zijnet. Het is een aanval van Zwolle eigenlijk die afgeslagen lijkt op het moment dat de bal voor de voeten komt van Klieg. Heeft Klieg met zijn ogen dicht gezien dat de beweging is bij Van Hintem aan de zijkant. En komt er een, nou ja, bijna een soort puntertje als paas in de loop van de linksback van Zwolle mee. En duikt hij ineens in het strafselgebied op waar hij de wedstrijd dus, nou ja, misschien wel had kunnen beslissen. Want in de wijze waarop Roda speelt zie ik de ploeg van Thomasson toch in ieder geval niet in staat om twee goals te maken vanavond hier in Zwolle. Dat zou me hooglijk verbazen. Het is 1-0. Dat was het in de rust overigens niet. Toen was het 2-0, gek genoeg. Toen was het scorebord een beetje van slag. Misschien dat de meneer die dat bedient vast een voorschot nam op de kans van zo even. Maar hij heeft eieren voor zijn geld gekozen en de twee weer weggehaald en er een eentje neergezet bij Pex Wolle Roda na nu 48 minuten ruim en balbezit voor de ploeg uit Limburg via Luix in de middencirkel. Zwolle laat zich even terugzakken op de eigen helft. Donald komt de bal maar eens halen. Aan de rechterkant bij Hupperts ingeleverd. maar Die staat dichter bij de middenlijn. En bij de achterlijn. Oeh, slechte paas zeg maar van Hupperts. Zomaar ingeleverd bij Samak. Die eigenlijk ineens aanneemt en paast. Maar daar rekende Fernandes dan weer niet op. En zo neemt Roden weer over via de linkerkant. Via Van Peppe. Zwolle opnieuw in de achteruit. Van Peppen houdt halt. Troogt van de middenlijn. Levert de ballen bij Kali. Die zal dan de lijntjes moeten uitzetten. En Kali kiest voor de rechterkant bij Montaigne. En zo puzzelt Roda, maar voorlopig is het een puzzel met heel veel stukjes. En leren ze allemaal nog lang niet op de goede plek. 1-0, Zwolle Roda na 50 minuten. Er wordt ook weer gespeeld in Almelo, achter meer? Vijf minuten gevoetbald in de tweede helft. 1-0 voor Nac Breda, de ploeg die countert met Sarpong. En die kan een end komen de linksbuiten van de ploeg van Bosja Coudelje. Maar uiteindelijk wordt hij toch gestuit achterin bij Herakles door de Wierik. En dan loopt het met een sisser af. Voor de doelman voor Pasveer die de vrije trap heeft genomen. Blijkbaar is er ook nog een overtreding gemaakt door Sapong. Ik heb hem niet gezien, maar oké. Okay. En Tjommer ter hoogte van de middenlijn. Gaat de helft op Van Nak. in de as van het veld. De versnelling, de kaats die hij eigenlijk wil maken mislukt. Met... Uh... En dan kan Nak overnemen. Met een sterke Rienstra met dan Irakelis de bal weer te veroveren. Dan is daar Drost en dan gaat het een beetje op en neer. hier met een diepe bal voor Nak. Daar gaat Poepon nog achteraan. Maar bij Schenkenveld valt niets te halen. Want die schermt de bal goed af ter hoogte van de lijn van het strafschopgebied. Van Irakles breed gespeeld naar veldmaat In de voeten van de verdediger terug in het helftal naar de schorsing. Diepe bal eigenlijk onbedoeld nog in de richting van Oet. En dan is het maar goed dat de rover oplet. Want die kan de bal eigenlijk verlengen tot in het strafstopgebied van de ploeg uit Breda. Ter Rauwerlaag trapt de bal weer naar voren toe. Overtreding van Wierik. Op het lichaam van Poupon, wat links op het veld ter hoogte van de middenlijn. de scheidsrechter heeft dat gezien van de Kerkhof. Geeft een vrije trap. Gaf één keer geel aan Hadouwier, felle charge. En hij hoogt rustig, zelfverzekerd bij zijn eredivisie, debuut. deze is 30-jarige scheidsrechter uit Breukelen, uit de provincie Utrecht dus. buisman man van de goal uit de corner. De vrommelgoal eigenlijk staat klaar voor die vrije trap. Maar die gaat achterwaarts tot bij doelman ten Rauwelaar. Breed gespeeld naar Drost. Dan wordt er meteen... Gejaagd door Linse. Ook Oet stoort daar. Eigenlijk wordt de Raola wat in de problemen gebracht door zijn eigen verdediger. Maar met een gelukje seuntjes, Ter hoogte van de middenlijn aan de rechterkant van het veld. Het verdedigende werk is van Davidson. Dan te roven voor Nakweer en weer. Het is wat rommelig. Uh, uiteindelijk veldmaten. Breed gespeeld over de middenlijn heen. En dan wil Nak weg met de nieuwe man. Met Matic de Servier. Maar die gebruikt zijn handen in het duel met Tjommer. Die een vrije trap verdient. Overigens zijn het ongewijzigde elftallen in deze tweede helft. Net als voor de pauze is het initiatief voorlopig weer te, te vinden. Bij de ploeg van Jan de Jonge Herakles. Met Rienstra. Bal diep gespeeld naar Oet. Dat heeft Drost in de gaten. En Nak loert op counters. Nu bijvoorbeeld met Poupon. En Sarpong is mee. ik moet aan de bak. Op de punt van het strafzoekgebied. Aan de rechterkant bij Herakles Sarpong zoekt de linker. Vindt bijna de benedenhoek. Maar daar staat Pasveer ook. En dat is dus een goede redding van de doelman van Herakles. Hij ging in de fout bij die hoekschop waaruit Buis kon scoren. Tjommer, maar een meter over de middenlijn. Links op het veld. Bellassani geeft het gebaar. Kom maar met de bal, hakballetje. Linse gaat het gat in. Maar dat wordt weer dichtgelopen door de rover, de rechtsback van Nak. Hadden we hier vervolgens. En Herakles moet op zijn tellen passen. Want vervolgens zeuntjes. En dan is de bal net niet goed voor de middenvelder van Nak. Anders had hij misschien wel een vrije loop gehad in de richting van de goal van Pasveer. Op het bord de 54e minuut. Er staat 0 bij Herakles, 1 bij Nak. En dus staan de bezoekers uit Breda tegen de verhouding. En ik zeg het nog een keer op voorsprong. Groningen had twee weken niet gevoetbald. En dan is het toch weer even wennen, Andy. Ja, als je na drie minuten dan met 1-0 achter staat, dan is dat een flink tikje. En nu is er weer de volgende kans. En wat voor kans. Zo, best ook voor Etienne Rijnen, die alleen op de keeper, voor de keeper werd gezet. En tegen de benen van Bizot uh, trapt. En FC Groningen moet echt uitkijken dat ze niet overlopen worden. Want uh, AZ speelt de uh, uitstekende eerste tien minuten in deze wedstrijd. Groningen komt er niet aan te pas. 1-0 de voorsprong dus. Na drie minuten al, je. Nu dan uh, balbezit voor FC Groningen via Kieftenbelt. Kieftenbelt balletje breed naar de linkerkant. Naar bij Naldem, XAZ, az wordt opgejaagd door Berghuis. Moet dan helemaal terug naar Kappelhof. Kappelhof weer helemaal terug. naar zijn keeper, naar Bizot, die dus al uh, moest capituleren na drie minuten van, uh, door dat geweldige schot heel hard van uh, Goudelje. En dan is zijn uh, bal naar voren van de keeper. Komt niet uit bij een van de spelers van FC Groningen. In Tweede instantie wel. Balbezit uh, voor Tommy Arie. Even terug naar Bottegien Bottengien uh, bal naar voren. krijgt hem meteen weer terug. En dan uh, gaat de bal uh, naar de linkerkant. Moet FC Groningen proberen in de avond te gaan, maar dat wil nog niet niet echt lukken. Want er wordt een beetje rondgespeeld achterin. Met Hierrier naar Bottegien. Bottegien op zeer oranje schoenen mag ik wel zeggen. Je ziet bijna geen Bottegien. Want hij heeft een, een groen shirt aan. Groene broek, groene kousen. Op een groen veld. Maar doordat hij oranje schoenen heeft. In de verte zie je duidelijk dat het Bottegien is. Heeft de bal weer gepaast op Kappelhof. Kappelhof, goede bal. Naar Thierry. Thierry, bal door steekballetje probeert hij te geven. Maar dat lukt niet. Bal gaat over de achterlijn. En zo hebben we alweer 10,5 en een half minuut gespeeld. Is AZ beter dan FC Groningen? Is FC Groningen als de bekende bokser aan het opkrabbelen. Na die 1-0 achterstand al na drie minuten. Doelpuntenmaker Goudelje. Dan gaan we ook nog even in Zwolle kijken. Bas diegelen. Zwolle loopt in het begin van de tweede helft wat meer dan dat het goed voor de ploeg is achteruit. Zodat Roda eigenlijk naar harte op de helft van Zwolle kan blijven staan. Het is nog 1-0 voor Zwolle. Maar ik denk als je het op deze manier doet dat de problemen vanzelf komen. Nou nu misschien wel als Sucuïn kan schieten. Maar het overlaat aan Kurtay die daar niet op rekende. Sucuïn krijgt een balletje in de breedte. Kan eigenlijk vanaf 20 meter schieten. Maar wil nog Pasen en daar rekenen dan zijn ploeggenoot niet op. Die stond wel in het strafloopgebied dus strikt genomen er wel beter voor. Maar had toch een schot verwacht net als ik. Nu een actie aan de andere kant opnieuw. Sucu dat is heel aardig nu opnieuw voorgelegd. Ja dit keer rekende iedereen erop maar komt de bal niet aan. Wordt hij uitverdedigd door Zwolle dat de bal in de drukte weer verspeelt. Donald in een korte 1-2 met Skurta. Zo heeft Roda de drukte vol op. En hangt tegelijk gelijkmaker zelfs even in de lucht in deze fase. Hupperts vanaf de rechterkant paas het strafgebied van Zwolle binnen. Dat mislukt opnieuw leidt zwolle balverlies. In het uitverdedigen komt Roda opnieuw. Hupperts nu door het centrum. Loopt het strafschopgebied binnen. Skurtaj legt hem klaar. Dan gaat Kali schieten. En die doet dat ongelooflijk slecht. Want die wil en die heeft echt een goede linker. De bal eigenlijk gedrukt in de richting van dat doel. Duwen. Maar die ja, komt er veel te veel onder met zijn lichaam en zijn voeten. die bal schamt eigenlijk meer in zijn voet dan dat zijn de bal raakt. En het is een uh, poging die meters bij het doel verwijderd blijft van Diederik Boer. Maar onverlet blijft dat in de eerste fase na rust nou ja, niet alleen Zwolle te veel achteruit loopt. Maar Roda mede daardoor kansen ruikt. En dus ook wel het gevoel heeft dat er wat te halen is ineens. Dat gevoel heeft het 45 minuten niet gehad. Maar nu toch ineens wel. Opnieuw heeft Roda alweer de bal. Omdat Zwolle die ook op de helft van de tegenstander niet meer in bezit kan houden. Van Peppe links achterin. Goeie paas naar Donald. Die kaatst maar doet dat verkeerd. Geen controle. Geen contact met Kali. Overname van de Zwolle. En er wordt geschoten ook van afstand. Maar dat schot van Karagounis is onvoldoende. En stuit af op een van de Limburgse verdedigers. En Limburg meteen weer naar voren toe. Met de Hubbert aan de bal. Balletje breed nu naar Souchoin die even kijkt waar Kali zijn adjudant eigenlijk op dat middenveld. Waar die uithangt, die krijgt dan Pronto ook de bal. Die dan even wordt teruggespeeld in de richting van Donald. Die opent met een paasje waar Skurta kan aannemen op de punt van het traf en zo wordt zwollen. eigenlijk al minutenlang ontsingeld. En is het de vraag wie er van Roda nou in staat moet blijken straks... om eens een serieus schot op dat doel af te vuren. Montijnen, de rechtsbek, misschien hij wel. Want ook hij gaat lopen, 20 meter van het doel. Montijnen, dat is een knappe beweging, is drie man kwijt. Draait nog een keer om zijn as. Geeft dan een paasje waar Sushui net niet bij kan en het uitgestoken voet van Broersen een hoekschop toegeeft. zwollen onder druk, maar nog wel voor tegen Roda. 1-0. We zijn terug naar het NOS Journaal... van 9 uur tot zo. Okay. Ondertussen op de redactie van De Overnachting. Hij is al meer dan 20 jaar oorlogsjournalist. Jan Eikelboom. Iedere zaterdagnacht van 12 tot 1. Achter het front is zijn werkplek. Maar hoe regel je eigenlijk een retourtje oorlog?